...en de vier kapers kwamen om. Bij de onthulling van het monument zijn de oud-presidenten Bush en Clinton... vicepresident Biden en nabestaanden. De plechtigheid wordt tot half negen uitgezonden op Journaal 24. Morgen is er in Pennsylvania een officiële herdenking... ...waarbij ook president Obama is. Bij een scheepsramp voor de kust van Tanzania zijn bijna 200 mensen omgekomen. Een overvolle veerboot kapseisde vannacht tussen de eilanden Zanzibar en Pemba. Er waren zo'n 800 mensen aan boord. Van de 600 geredde mensen zijn er tientallen zwaar gewond. Volgens overlevenden waren er veel te veel mensen aan boord. Vlak voor de afvaart in Zanzibar gingen passagiers van boord omdat ze bang waren voor een ongeluk. Omdat er op de plaats waar de veerboot verging een sterke stroming staat... is de kans klein dat er nog overlevenden worden gevonden. In de Gelderse plaats Beek is een motoragent bij een botsing met een auto om het leven gekomen. De twee vrouwen die in de auto zaten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De motoragent van 28 was met sirene en zwaarlicht op weg naar een ongeluk waar hij zou assisteren. Op een rechtstuk weg kwam hij in botsing met de auto. Ambulancebroeders hebben nog geprobeerd om de agent te redden, maar dat mocht niet baten.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 Vrijdagmiddag 5 minuten over de klok van 3 uur. Dat betekent dat het natuurlijk weer tijd is voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem hier voorbij komen tussen 3 en 5. De 40 beste platen van Europa staan allemaal weer voor je op een rijtje. 23 jagen, nee 21 jagen, aflevering 36. Vandaag de 9e september alweer van 2011. Normaal begint dan met hoeveel stijgers er zitten blijven. Ze beginnen nu gewoon eerst Roy van Buringen en Din te feliciteren, want die zijn eh, zojuist getrouwd. Gefeliciteerd beiden en eh, veel succes samen en plezier natuurlijk. We nu even kijken naar de lijst: 18 stijgers, 1 zitten 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook vier platen eruit moeten. What a feeling, Alex Cardino, Cully Roland na 15 weken. Natasha pocket Pocketful of Sunshine, na 14. Jason Rulo, Don't Wanna Go Home, ook na 14 weken. En Alexis Jordan, Good Girl, na 13 weken verdwenen. Rio Miss Sunshine, 11 plaatsen, daarmee is hij de snelste stijger. De snelste dalers, dat zijn Cascara, San Francisco, Rihanna, California, King Bad. Bij de zakken namelijk 10 plaatsen. Langs genoteerd, dat is net als vorige week Pitbull, Neo, Everjack, and Near en Give Me Everything Tonight. 19 weken alweer. We beginnen de lijst op 38, Michael Holberg Penjamin. Want wel Mika, onze Libanese Britse zanger is. Of zanger die natuurlijk in 2007 brak hij door met album Live in Cartoon Motion. Met zijn nieuwe single Ella Medie. Euro Breakdown. Au vendredi, daarop vendredi. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Georges Van Dam. Hey! Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde Mika is de eerste binnenkomer op nummer 38. En Mika's broertje, zijn zussen en zijn moeder die zijn erg belangrijk voor hem geweest in uh, zijn carrière. Want uh, zijn zussen Jasmine en Paloma die, uh, werkten als zijn, uh, samen met zijn moeder, als Mika's stylisten. En ook even Jasmine, zijn jongere zus uh, onder de naam Dawak. Mika geholpen met het tekenen van de album en single covers. En ook doen broer en zussen wat achtergrondstemmen op het album van Mika. We slaan twee platen over: eentje van Rihanna. California King, met zak 10 plaatsen van 27 naar 37. Staat wel 18 weken in de lijst. En dan is van de Black Eyed Peas. Don't stop the party: zak namelijk van 28 naar 36 in de dertiende week. En wij gaan naar de volgende binnenkomen op 35. Olly Murs is een van de grootheden die is opgestaan bij de X-Factor UK. Hij wist namelijk daar de finale te balen. Hij won uiteindelijk niet van Joe McEllery. het succes van Olly is echter wel veel groter dan dat van Joe. Vrijwel alle singles van de debuutalbum van Olly dat zijn hits geworden. Het album zelf wist zelfs nog twee keer platinum te worden in The United Kingdom. Het tweede album van Olly is uh, druk in de maak en zou later dit jaar moeten verschijnen. De eerste single daarvan, dit is alweer een feit hoor. Hardskips, a beat is het namelijk geworden. Een uptempo nummer waar Olly weer helemaal zichzelf blijft, maar toch iets heel nieuws laat horen. Ook wordt het nummer gefeatured door Russell Kicks. En deze rapper die heeft nog geen uh, grote bekendheid, maar zal zeker na deze single toch wel uh, grote naam worden in The United Kingdom. En eigenlijk voordeel, ook zijn debuutalbum ligt later dit jaar in de winkels. En zonder gelijk die samenwerking met Olly, dat is toch wel een lekkere goed begin voor deze man. De komende tijd kunnen wij dus wel wat gaan verwachten van deze Olly Mers Titel van het tweede album, dat is nog niet helemaal bekend. Ook wanneer het uitkomt is nog niet bekend, maar als het allemaal zo lekker klinkt als Hard Skips A Beat. Dan moet het toch wel een hele lekkere single gaan worden. Hard Skips, Skips, Skips, Skips, Skips, Skips skip, skip, skip, A Beat. You're a kicks. yeah! Say, Let's have a team tour Playing with this ladies, I'm starting out a agree for Vibes keep going up and down like a seesaw Should've Just taking her to the cinema to see-saw Oh, she let me speak with her, I figured her figures are short. When I got a lead from the back, I'm a skipper Put my heart skip, skip, skip, skip skip, skip, skip, skip, Grote succes in de United Kingdom. Nu dus op weg om uh, Europa te veroveren. Hard skips gebied op nummer 35. Nieuw binnen in de lijst van Europa. Oh, skip, nummer 34, die slaan we even over. Die is namelijk in handen van Britney Spears. I wanna go, go, go, go. Nou, ze zakte uh, langzaamaan verder weg. Of van 25 zak ze namelijk naar 34. Dat alles in haar tiende week. En voor de volgende binnenkomen gaan wij weer even naar een heel ander land... namelijk naar uh, Wouter de Baker. Die kennen wij beter als Gotschi. En dat is namelijk een Belgisch-Australische singer-songwriter uit Melbourne. De bakker die is geboren in uh, België, maar verhuisde later naar Australië. En behoefde daar al reeds muziek in zijn tienerjaren. In de lokale rockband Downstairs. Toen de band uh, uiteen ging, begon de bakker zijn, uh, zich te concentreren op zijn solo-werk. En pas later kwam daar de naam Gotschi. ...kom je nou op zijn naam Goetje, naam Wouter, de voornaam van Goetje... ...vertaalt zich in het Frans weer als Gauthier. ...en aan deze naam werd een eigen speling gegeven... ...en dat resulteerde weer in Goetje. In Melbourne kwam Wouter de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Kimbra tegen... ...en met deze 21-jarige zangeres heeft hij nu het nummer Somebody That I Used To Know opgenomen. De plaatje al weken in de Australische hitlijsten staat maar niet... dan plek 2... ...is nu dus ook in Europa terug te vinden hoe hoog de plat daarna gaat komen dat is natuurlijk een beetje een vraag maar het begin is er in ieder geval. Gortia en Kimbra, Somebody That I Used To Know komen deze week binnen op nummer 33 in de lijst van Europa. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent now and then i think of when we were together like when you said you felt so Stop popping in the club, we light it up Eight hour, eight hour Let the party rock Put your hands up, everybody just dance up We came to party rock, so your peas like Mardi Gras huh? They call me Red Food, I walk in the club with a bottle or two Shake it, spread on a body or two They walk out the party body with a out of two. two Oh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 Champagne showers, champagne showers I'll stop poppin' in the club, we light it up 80 hour, 80 hour Let the party rock!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 We're in the club. We light it up. Eight hour, eight hour. 80 hour. Van LMFIO en Natasha Kills. 4 weken nu in de lijst van Europa van 34 omhoog naar 31. En dan moeten wij natuurlijk even achterom kijken naar de nummers 40 tot en met 31, wie waren allemaal gepositioneerd staat. Cascara San Francisco, nu 16 weken lijst, zakken van 30 naar 40. Kate Ryan, Love Life, in de 13e week, van 31, zakken naar 39. Mika, Elimidi, in nieuw win op 38. Vienna, California, Kingbed, in de 18e week, 10 plaatsen, zakken naar 37. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, zakken van 28 naar 36, in de 13e week. Oli Morris, Heart Skips a Beat, een nieuw binnen op 35. 34, Britney Spears, I Wanna Go. Katja, uh, ja, Katja en Kimbra. Somebody That I Use to Know komen nieuw binnen op 33. 32, Colvin Harris en Cleese. En Bounce in de tweede week omhoog van 39 naar 32. En van 34 naar 31. In de vierde week dus LMFIO en Natasha Kills. De Champagne Show Up. Nummer 33 voor Elena, Disco Romance. Zak van 23 naar 30 in haar 12. De week. Straks krijgen we mij het weer bericht van Zandvoort en omgeving. Eerst voor jou de laatste binnenkomer van Brock Cabril Fraser. Geboren op Wellington in Nieuw-Zeeland en dat alles op 15 december 1983. Een singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland die eerst bekend werd door haar rol als zangeres in Hillsong United. Een van haar bekendste songs toen was Hosanna. Tegenwoordig heeft Brooke Fraser een succesvolle solo-carrière. Haar sterren en liedjes zijn ook al te zien en te horen. ...op een menig heel live album. Brooke Fraser woont sinds 2004 in Sydney, Australia... ...en is in 2008 getrouwd met Scott Leiderwood. Sindsdien is haar officiële naam dus uh, Brooke Gabrielle Leiderwood. En met dank aan de Coen en Sander Show op 3FM... ...is Nederland nu ook helemaal weg van deze dame. En langzaamaan slaat ze ook haar vleugels uit over de rest van Europa. Als artiestennaam blijft ze gewoon gebruiken, Brooke Fraser. En de single die zij heeft gemaakt is... Uh, ...Something in the Water... Deze week nieuw binnen als hoogste op nummer 29 dus de Nieuw-Zeelandse Brooke Fraser. ...in de war op 29 deze week. En zij komt dus helemaal nieuw binnen met die plaat. Ondertussen alweer 4,5 minuut over half 4. ZFM Westkust weerbericht. is voor het Westkust weerbericht. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En dat ons op een passage van een warmtefront... En daardoor kan er zelfs ook wat regen vallen. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 20 graden en dan waait er waait een overwegend matige zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matig geluidelijk naar zuid tot zuidoost draaiende wind. Daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen wordt er met een zuidelijke stroming warme lucht aangevoerd. En daarin kan de temperatuur oplopen naar een graad of 25. Wat? 25 graden morgen! We beginnen de dag met geregeld zonneschijn, maar er kan ook wel een lokaal een bui voorkomen. Natuurlijk, je moet niet meteen helemaal overslag gaan. Hier buien vol zelfs in de loop van de middag en zaterdagavond en daarbij kan het ook wel weer tot onweer gaan komen. Wind waait uit zuid tot zuidoosten overwege verkracht. En Zondag dan schijnt vooral in de ochtend af en toe de zon. Maar In de middag is bewolkt en kan er zelfs een bui gaan vallen. Wind waait dan uit zuid tot zuidwesten, ook landmatig aan zeekrachtig. Temperatuur zondag een uh, graad of nummer uh, 20. Het ritme van stand voor, stand voor, c, c f m Short Ladies and gentlemen, let's go! Vorige week kwam James Morrison een nieuw binnen in de lijst op nummer 36. Sleep Tuny Muse. Ik ga deze week 8 plaatsen omhoog naar 28. <tied> Van Zandvoort. Ook op internet. internet. wwwzfm Zfm David Guetta en Sia hoorden je op jouw Zandvoorts radio Tijds heen De tweede week gaan ze omhoog van 32 naar 27 En voor James Morrison, Slave to the Music Ook vorige week kwam hij binnen eigenlijk wel wat sneller omhoog Vorige week namelijk 36 en nu alweer op 28 De volgende plaats staat al wat langer erin, vier weken ondertussen In de handen van de enige echte JLo. En vorige week nog op 33, nu naar 26 Haar single Papi doet het dus weer erg goed even plaatsvindt voor haar in haar vierde week. Ik betrouwbaar maar wel origineel Got to love ya Got to love ya yeah, yeah got to love ya Got to love ya Got to love ya Got to love ya Got to love ya baby girl. got Come here and Ready to make cause we're teen Ties them up, check in them up, sent in Alexis, Jordan en Gut to Love You. In de vijf weken gaan ze omhoog van 29 naar 23. We zijn bijna aan het einde gekomen alweer van het laatste uur. Van het, laatste, het eerste uur. Het einde van het, het laatste einde van het eerste uur. In ieder geval bijna nieuws en daarna ben ik gewoon nog een uur bij. Hè? Kijk eerst even achterom. Op nummer 30 Elena, Disco Romance. In de 12 week zag zij van 23 naar 30. Roke Fraser, Something in the World, Daar nieuw op 29. James Morrison is de slave to the music. Gaat wel acht plaatsen omhoog in zijn tweede week naar 28. 27. David Guetta en Sia en Titanium. Nou, het gaat in de tweede week ook omhoog van 32 naar 27. Van 33 naar 26 in de vierde week hoorde je JLO en haar single Papi. Katy Perry, Last Friday Night, zakt van 20 naar 25 in de 14e week. LMFIO, de Party Rock Anthem, zakte ook 13 weken in de lijst, nu van 18 zakken naar 24. Jean-Paul, Alexis Jordan, Got to Love You, dus 6 plaatsen omhoog in de 5e week naar 23. En Gavin the Not Over You, in de 16e week zakt hij van 17 naar 22. Ina en in Florida, de Club Rocker, daar zijn we een beetje klaar mee. Als Europa zijn in de 6e week, zakt zij alweer van 16 naar 21. Met van even de oude lijst erbij pak. Toen ging het nog wel goed hoor, want toen stonden ze op 24 en gingen ze naar 16 toe. Dus nu van 16 weer terug naar 21. De plaat die alweer 19 weken lang in de lijst te vinden is. is ook gedeeltelijk van de Nederlander, de Nederlander Everjack. Nia, Neo, Neo en Pitbull hebben ook geholpen op deze plaat. Me hard. Yeah, right. that with a And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Give me everything tonight. 19 weken dus al in de lijst. En nu terug te vinden op nummer 20.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 Your girl, what I'm involved with is deeper than the maces, baby, baby, and it ain't no secret My family's from Cuba, but I'm an American, I don't give money like secrets putting on my life, baby, I make it feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I should Tonight, and I might take you home with me if I could